Vanic Zampersen met het NOS Go Ahead Eagles heeft voor de eerste keer in de clubgeschiedenis de KNVB beker gewonnen. De club uit Deventer was in de Kuip in Rotterdam de beste in de strafschoppenserie. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. Beide doelpunten werden gemaakt uit een penalty. De gelijkmaker van Go Ahead viel in de laatste minuut van de blessuretijd. In de verlenging werd niet meer gescoord. Paus Franciscus overleed vanochtend aan de gevolgen van een beroerte. Hij raakte in coma en kreeg onherstelbaar hartfalen, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Tijdens een kleinschalige ceremonie vanavond is het lichaam van de paus in een kist gelegd. Vermoedelijk kunnen gelovigen woensdag afscheid van hem nemen in de sint pietersbasiliek Dat is ook de plek waar veel pausen zijn begraven. Franciscus heeft laten weten dat hij op een andere plek begraven wil worden... in de basiliek van Santa Maria Maggiore... In zijn testament staat verder dat het graf zich in de grond moet bevinden... en dat er geen bijzondere versieringen op mogen staan. In Venlo is aan het eind van de middag een dode gevallen bij een schietincident. Het slachtoffer is een man van 50 uit de gemeente Horst aan de Maas. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het schietincident was voor het gebouw van bureau Jeugdzorg. Of er een verband is, is nog niet duidelijk.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 Welkom terug bij alweer het tweede uur van deze vijftiende aflevering van Play It Loud Live. Een van de vier thema-uitzendingen waarbij ik elke maand aandacht heb voor de bands. Achter onze favoriete muziek. En waar jullie door middel van de biografische interviews die ik heb. alles te weten komen van mijn steeds wisselende gasten. En voor deze uitzending heb ik een gezellig uh, volle studio. Uh, dankzij de aanwezigheid van inmiddels twee van de vijf heren. Uh, drie daarvan zijn helaas uh, afwezig. Uh, van de huidige bezetting van de Purmerense Heavy Power Metal Band Reviver. Welkom terug dit uh, tweede uur, uh, heren. Uh, lekker genoten van een drankje en een napje in de tussentijd. Oh, sorry, ik vergeet oh. de microfoon. Is mijn foutje. Uh. <laughs> Absoluut. Yes, nou, helemaal ja. goed. En uh, we hebben sowieso onze bassist. Luistert. Die luistert kijkt mee. wel mee. Nou, ja. Ja. helemaal goed. Dat is fijn om te horen. Hey, Stefan Jonge. Stefan, wetenschap, jonge. <laughs> Uh, nou, nou, naast is uh, onze mede-presentator Sander Pieters ook oh. aanwezig, uh, die Leon Noé uh, persoonlijk ook oh. kent. En, ik vind uh, wel dat je uh, mijn achternaam goed in één keer uitspreekt. Ja, is dat, dat zo? doet bijna niemand Niemand? Of? Ja, ik dacht al dat het Noe was. Uh, Noe? Ja, ja. ja, de, de, de puntjes op de zijn. Ik durf de de de uh, het uh, aan nooit vragen. <laughs> Ja, het lijkt mij het meest logische met die puntjes op de hele maar Dus uh, dan moet je het toch zo uitspreken, lijkt me. Uh, maar goed, uh, dit tweede uur en uh, laatste uur gaan we het uh, uitgebreid hebben over jullie laatste release. Het vorig jaar op uh, 13 december verschenen het derde studioalbum Carnival Carnaval Chaos. We worden ze juist daar het eerste nummer van? Maar het derde nummer op het album getiteld. Lang de crusade. Uh, maar we gaan nog eerst even de prijsvraag herhalen. Uh, want we eindigden daar een beetje gehaast mee uh, het eerste uur. Ja. Vanwege de tijd. Vet, uh, uh, je mag hem nog een keertje stellen aan de luisteraars thuis. En ja, dan, uh... dan komt hij weer. De derde plaat heeft als labelnummer RE003. De tweede RE002. Welke plaat heeft RE001? En vooral. Wie is de zanger die zingt op de Reviver album met RE001? All Weet je het antwoord? Stuur deze dus middels een privébericht naar de Facebookpagina van Play It Loud. En dat is playitloud.at. Zfm Zandvoort. At is dan geschreven, hè, At En uh, stuur hem uh, in voor het einde van de uitzending. En dan gaan we de, ja, de bekendmaking uh, van de winnaar uh, bekendmaken. Uh, dus stuur hem nu in... Tijd uh, niet te verliezen. Je kan kansen maken op een uh, gesigneerd uh, album van Carnival of Chaos. Yes. En een t-shirt. Een t-shirt ook. Ja. Ah, ja, dat is een tof pakket. En dat uh, t-shirt draag ik nu. Mochten degene benieuwd zijn uh, hoe de t-shirt eruit ziet... dan uh, kun je hem nu ook bij mij zien. Ik heb hem ook uh, gekregen. Uh, nou, terug naar, uh, naar Carnivals of Chaos, of course. Uh, hoe is, uh, ja, we gaan even terug in de tijd ook. Uh, hoe is het album uh, tot stand gekomen? In vergelijking tot de lange tijd die uh, tussen de eerste en de tweede album zat... Uh, hadden jullie voor slechts twee jaar uh, voorbereidingstijd nodig. ja. U hadden de smaak denk ik wel te pakken. Dat klopt. <laughs> uh, ja. Direct begonnen met schrijven ook. Ja, de, de, de, de, de tweede Revive-plat was, was dermate goed ontvangen dat, mm -hmm. dat we dachten van nou we, we zetten ook door aan. ook en we ja. gaan voor de, de derde. Ja. En ja, we zijn uh, druk aan het schrijven gegaan. Mm -hmm. En tot echt compleet nieuw, nieuw materiaal. Echt uh, zo'n druk gaan schrijven. En uh, echt, echt uh, ja. Het, het leuke van de carnival of games is er ook een beetje een reflectie op. Uh, op de afgelopen jaren ja. uh, van, van de Reviver mm -hmm. is verpakt in een, in een, een concept van de Tempeliers, ja. historisch concept. Maar het heeft ook een beetje een dubbele bodem in plaats, want het gaat eigenlijk ook gewoon over Reviver en dat, ja. is, dat is leuk. Een bent als ik. Ja, voor je. Ja. Ja. Maar, uh, niet iedereen uh, was echt uh, in de moed om verder te gaan. Hè? Want uh, jullie haalden twee nieuwe leden aan boord. Hè? Dat klopt. De uh, ja. drummer natuurlijk die hier aanwezig is, Leon. En uh, de eveneens, uh, eveneens Purmerense band uh, Last Sphere. En uh, de vanavond afwezige uh, vocalist uh, Michel Zandbergen. Geen onbekend ook in de metal uh, scene. Hij zat onder andere in uh, Montaigne, je had het al genoemd. En in uh, Picture. Uh, Nederlands eerste uh, echte heavy metal band, geloof ja. ik. Want die zijn al uh, ruim 45 jaar actief, uh, ja. als ik mij uh, zo goed heb ingelezen. Hoe zijn jullie uiteindelijk uh, bij uh, Reviver terechtgekomen? Dan begin ik uh, uiteraard bij jou, want jij bent aanwezig. <laughs> Shit. <laughs> Shit, ik moet toch wel praten. En dat doet uh, uh, Fred het woord uh, namens uh, Michel. Vertel, hoe ben jij bij uh, Reviver terechtgekomen? Nou, we uh, waren uh, klaar met de tweede plaat. Mm -hmm. En hun uh, wilden een videoclip op gaan nemen. Alleen uh, hun uh, toenmalige drummer die had zoiets van, ja, yeah, ik, heb, ik heb daar niet zoveel zin in. Nee. Ik, wil, ik wil dat niet. En toen kwam uh, Tom die kwam naar mij toe van, zou jij willen playbacken ja. in de videoclip? Ja. Ik zeg, nou ja, tuurlijk, heel geen probleem. Maar, ja. maar we hebben toen een uh, gesprek gehad met z'n allen. En op de weg daar naartoe zei Fred tegen mij van... Hoe zit jij er tegenover om eventueel de volgende plaat ook te willen inspelen? Mm -hmm. Ik zeg, nou ja, verwacht geen uh, tommy drum praktijk, hè, Want mm -hmm. dat kan ik gewoon niet. Ik ben, tommy ik, in de zin van... De vorige oh, drummer. Oh, van Tom. Oh, ja, okay. ja, dat ja. is de vorige drummer. Ja. Geweldige drummer. Ja. Ik zeg, ik kan dat soort dingen gewoon niet. Verwacht dat ja. niet. Nee, want jij bent... Waarop Fred van, zegt van... Maakt niet uit. Nee. Ik, uh, ik vind het leuk als je het zou willen doen ja. en we gaan gewoon kijken wat het wordt. Ja, dus je hebt de een auditie gedaan uh, ook, of? Nou, niet eens. nee, nee. nee, nee. Uh, Fred heeft Stouder gewoon het eerste nummer naar me gestuurd en ja. hij zegt, uh, maak hier een op. op. Ja. Uh, nou, Dat heb ik gedaan en zo kreeg ik, uh, Nou, ik bijna, om de paar weken kreeg ik wel van Tom of van Fred weer een uh, nummer die ik uh, in kon gaan drummen. Ja. Oh, zo, uh, is het, uh, zo is het een gaan balletje gaan een beetje gaan rollen, ja, eigenlijk. precies. En bij Last Veer uh, speelde je death metal en ja. nu eigenlijk meer heavy metal muziek. Is dat niet ja. heel anders drummen dan? Ja, behoorlijk. Ja, en vooral omdat ik in het begin drumde ik bij Last 4. Mm -hmm. En de laatste, nou, ik denk tien jaar of zo, toen ben ik overgestapt weer op gitaar. Omdat ja. we gewoon een veel betere drummer konden vinden. Ja. Dus dan ik zoiets van, laten we hem vragen stap ik weer terug naar gitaar. Want ik ben altijd een gitarist geweest. Ja, en die is drum, gaan drummen. Omdat ja. we geen drummen konden vinden. Nee, okay. nee, speelt dus, uh, speelt maar ja, -gitaar het, is, het is ietsje anders ja. dan uh, wat ik met wil ja, uh, ja, Je bedoelt uh, met uh, La Sphere? Ja. ja. Uh, en ben je naast Reviver nog altijd? Ja, Je zei het al, in het eerste uur ben je bent natuurlijk uh, actief bij die andere band. Ja, ik zit uh, ook in PPTA. PPTA inderdaad. Ja, de, de spel uh, momenteel uh, gaat het... Uh, ook hoor ik de spuilgaten uit qua technische uh, dingen... wat we ja. allemaal doen, qua, qua gitaarspel. Oké. Okay. Uh, uh, ho uh, Hoge verwachtingen. Van ja, me. bijna hogere wiskunde. Ja. Maar uh, Tom, Tom is altijd wel heel goed om mij te pushen naar mijn limiet. Ja. En daar probeer ik dan zelf nog weer een klein stapje overheen te zetten. Okay. Dus, uh, ja, dus dat is wel ietsje anders dan wat, uh, wat, uh, wat we met Reviver doen. Ja, precies. En uh, wat voor een um, ja, muziek uh, maak je met die andere band? Okay? Trash metal. Trash metal, oké. Okay. Ja. Okay. Right. Uh, yes. betreft de vraag over uh, Michel, uh, die er dus niet bij kan zijn vanwege zijn ongeluk. Uh, wil jij ze beantwoorden, Fred? Ja, zeker. Uh, hoe, hoe is het bij Michel gegaan? En hoe is het uh, om hem uh, natuurlijk als zanger in, uh, in huis te hebben? Als band, in de ja, hij is, hij is eigenlijk aangedragen door Steve. Mm -hmm. Steve kwam met, uh, met Michel uh, aan. Ja. En uh, we, we, ja, we hebben geluisterd als uh, materiaal. En Michel heeft een hele... hele, hele veelzijdige muzieksmaak. Ja. En we zaten te luisteren en we horen hele verschillende dingen. En, en, en, en, en, ja, dat zou, dat zou best wel... Zou hij, wel eens, dat zou, hij, hij zou het wel eens heel goed kunnen doen. En ja. toen hebben we hem, toen hem het gedacht. Geweldig. Ja. En we, we, we wisten niet wat, wat we, we horen. horen. Ik, ik, ik, nee, onver geblazen. Echt onver geblazen. Ja, het, het, ja, het was echt zo ongelooflijk uh, goed. En ook het bereik wat jullie wilden... Uh, en ook zeg maar, het bereik uh, uh, uh, en, en, en de intensiteit en, en, en, en de juiste, echt de, de, de felheid die, die erin is. Ook precies wat de nummers uh, uh, nodig hadden. Yeah. Uh, uh, ja, ongelooflijk. Ik, ik, ben, ik ben er nog steeds gevalueerd van, van, ja. van, van, van wat, wat, van, wat hij op, uh, op die plaat heeft, uh, ja. heeft gedaan. Maar hij is ook niet een, uh, een kleine zanger. Ik wil zeggen, want hij zat ja. bij Picture. Niet, uh, no. nee, niet uh, geheel onbekend, natuurlijk. Daar zong hij ja, tussen 1996 en 1999. Wat ja. ik mij goed heb ingelezen. En mijn monden tussen 2002 en 2004. Ja. Uh, hoe, hoe lang is hij eigenlijk al actief als zanger in de metalwereld? Was Picture ook echt zijn eerste band? Of? Nou, dat of, uh, wel, hij heeft uh, ook, ook een pro project. Uh, project Meskerheid heeft hij gedaan. Ik moet ook heel, heel eerlijk zeggen. In uh, 19, uh, 2000, mm -hmm. toen staat dat, dat uh, Frans Simon uh, niet meer in uh, Revives was. Stond, uh, stond Michel al op de kaart om naar Reviver oh, gehaald. Oh, ja, ja, hij stond met project Beskralen ja, Om compilaties, te waar maar Reviver ook op stond. En uh -huh. Dat was van, van Power Records had hij. En ik hoorde project Beskralen. Ja, wie is die knakker Zeg wie daar zingt? Dus, toen hebben we nog geprobeerd via dat, dat label van dat Power Records om in contact te komen met Michel om. om en dat, dat is eigenlijk nooit, nooit, nooit gelukt of zo. Oh. En, en, en laatst heb ik nog aan, aan Michel heb ik die, die, die, die, die compilatie. Dus ik dacht, kijk, dat was dat Revival. Waarschijnlijk zat hij er samen nog op. En toen hadden we je eigenlijk al in de, in, in de spiezoom. Uh, dus dat was uh, grappig. Ja, grappig. zeker. Leuk om te, te horen inderdaad. En uh, we gaan even verder met het ontstaan ja. van jullie nieuwste album. Uh, hoe zijn jullie op de titel van het album gekomen? Carnival of Chaos? Je zei al iets... Uh, Net over Ja, het, het, het nummer Carnival of Gaius had okay. oorspronkelijk een andere, andere titel. Mm -hmm. uh, why would you go on with that? Dat was de oorspronkelijke titel. Oké. Okay. Uh, maar omdat in de... Uh, <laughs> <laughs> dus, uh, maar de tekst was iets wat uh, verbouwd. Het dubbel gaat in feite... ...oorspronkelijk was, uh, ging het over, over, over... ...wat weer revived tot z'n uh, van, ...van de platen... ...en toch al, al, al, al, al, al, al, al, ...al de ups en downs die er zijn uh, geweest. Ja. Beetje, uh, en dat was... Ja, ...het voelde als het carnaval van de chaos. Ja. En uh, dat is toen uiteindelijk... ...de, de titel van het nummer. ...en toen uiteindelijk ook de titel van de, de, de, de, de, de, de plaat geworden. Uh, ja, Ja. Yeah, well, yeah. Mooi, een mooie dek de lading, zeg maar. Uh, dit album uh, kwam voor het eerst uh, fysiek op uh, cd uit uh, onder het Nederlandse label No Dust Records. Ja. Uh, verscheen digitaal onder jullie Duitse label, hè, uh, waar jullie dus de vorige albums onder uh, uitbrachten, die ja. records. Uh, wilden die dat niet uh, ook fysiek uitbrengen? Nee, de, ze doen dat niet meer. Ze doen nee, dat niet meer. Ze doen, sorry, ze doen geen fysieke oh. releases meer. Nee. Oh, dat hebben ze wel gedaan in het verleden, dus. Ja, er dat hebben we direct die is, de ja. eerste, uh, en zoals ook platen, Pixel, dat soort dingen okay. deze ook allemaal. Ze zeiden op een gegeven moment afgestapt van ja. de, de, de, uh, fysieke de fysieke releases. Ja. En dan nog alleen de digitale releases. Ja, precies, omdat het toch veelal digitaal geleid ja. wordt natuurlijk. Ja. Ja. Merken jullie dat ook aan jullie verkoper dat het nou minder uh, fysiek verkocht wordt? Of ja, dat meer, klopt wel. Uh, de, klopt wel. Moet het zegt de Carnival of Games, dat dan meer exemplaren van in omloop zijn dan uh, van de, de tweede dat, plaat? Ja. Van, uh, ja, en dat hebben we met name de uh, No dust Records die, dat, uh, die, die daar veel werk in heeft gestaan. Ja, want hoe, hoe zijn jullie uh, bij uh, No Dust Records? Uh, ja, je had het al een beetje toegelicht, maar uh, wil je het nog een keertje vertellen? Ja, ja, ja maar kan... uh, uh, uh, Leon had al goed contact met No Dust Records. ja uh, blijkt, uh, ja, ik, heb, ik heb een staarkarfin in uh, Wapenveld vlakbij Weesep. Uh -huh. uh, uh, ja, dan kan ik, ik kan zo op de fiets uh, naar Weesep en dan, uh, af en toe ga ik daar uh, plat, uh, <laughs> ja, platen scoren. Ja. Ja, daar spreek ik Henk van de Dusrekkers ook vaak. En dan kom je... Ja, op die, op die manier is het contact natuurlijk gauw gelegd. En dan heb je ja. het over, ook over de platen die uitgebracht kunnen worden. En was op een gegeven moment, ja, kunnen we dat, dat, dat, dat niet eens gaan doen... En stond ik voor open en uh, zo, is, zo is dat ongeveer al gehad. Ja, hij bracht dus ook naast zijn plaatzaken uh, dus ook uh, albums uit. Dus? Ja ja, kon, oh, hij, okay. heeft hij heeft ook uh, eigen releases. Hij doet ook veel re-releases van, uh, van, uh, van uh, wat oudere heavy metal bands. Ja. Volgens mij heeft hij Highway Child, nu uh, opnieuw uitgebracht. Ja, of, of bijkom, nieuw, op nieuwe plaat plaatsen. Als nieuwe plaatsen ja, ja. is er uitgekomen is inderdaad de, van Ja. Ze. ja. Oh, wat goed. Ja, Mooi man. Uh, nou wil ik het even hebben over de songs natuurlijk. Uh, veel nummers op het album zijn, uh, wat jij al net al zei... Uh, gebaseerd op de kruistochten van de Tempeliers. Ja. Een goed voorbeeld hiervan hebben we net gehoord... en de openingstrek van het uur, Along the Crusade. Wat kunnen we nog meer uh, vertellen over dit nummer... en, en de rest van de uh, invloeden en thema's van de nummers op het album... Ja, het, het, het, de, de, de plaat begint, begint eigenlijk ook de start van de, de kruistochten. De intro is eigenlijk, dan gaat de, de kruistocht eigenlijk uh, uh, van start. Uh -huh. En, en weg, die, die kruistochten, wordt het allemaal steeds mysterieuzer. En het, ja. Het is een vrij veelomvattend onderwerp natuurlijk. De tempeliers. Daar zou ik rustig hier in drie uur over... Over... Het thema is ook er zit er zit een beetje dubbele bodem in ja. Er zitten zaken in van die die het gaat soms gaat het, lijkt het nummer over de tempeliers te gaan Met maar de, gaat het de, toch de, ook de, even ja. over iets iets iets anders ja. er zit ook uh, veel veel gecodeerde dingen zitten er uh, okay. overigens in ja. uh, ik weet niet of ik dingen naar ik kunt ver, verklap bijvoorbeeld in nemesis of Zion. Uh -huh. daar zit een zit een brits in van wings of glory uh, eh, bijvoorbeeld Crimson Glory, die ben ik, ik weet niet of je die kent. Vroeger hadden op een website hadden ze een, een, een, een paswoord. Die moest je zien ontcijferen. Ja, ja. En, en dat, dat, dat paswoord was Wings of Glory. Oh. En dat hebben wij toen weer in die... Dat is het dat paswoord. Een soort uh, paswoord. Voor de Wings of Glory. Ja, ja. En, uh, dat is, dat, uh, zo is dat. En zo zitten er veel van dat soort dingen in die, die platen. Uh, uh, pas om met te houden, Easter Eggs, zeg maar. Ja, ja en ook ja. de hoes ook. Die heb je met die drie i's. Ja, ja dat is het wapen van permanentus dat. Oh. ja kijk. Oh, die <laughs> dus had ik dus dat zit nog, nog, nog niet in de, in de Pak hem er zo even ja. bij even ja, dus, dus, Het zit eigenlijk, de hele plaat zit, zit vol, vol met, met dat, de... zul, dat soort dingen. Geinig, uh, ja. ja. oh lachen, man. <laughs> uh, nou ja, je zei het al, hè, de, de album Hoes. Uh, die bevat uh, ook weer een, een soort van gevleugelde... Uh, ja, wat kan je het noemen eigenlijk? Ik noem het gewoon een robot. Een robot, ja. Ik had het hier als cyborg uh, benoemd. Dat is ook een robot natuurlijk. Uh, ja, die hebben jullie ook op jullie vorige album afgebeeld, zag ik. klopt, ja. ja. En dan, ja, wat was de reden van deze ja, artwork ja. in deze cyborg? Fla Is er ook een betekenis achter? Fla flappy? Flappy. Flappy. flappy. <laughs> flappy ja, voor die oren die zo ja. uitstaken, toen ja. werd die flappy genoemd. Oké, okay. dus ja. wie was de, de, de mastermind achter deze artwork voor de beide albums? Nou, de, de, van de tweede plaat heb ik het zelf uh, gedaan. Toen oh. Nog veel in de uh, 3D-gebeuren. Mm -hmm. Voor het video uh, maakte ik ook veel 3D-animaties. Mm -hmm. Toen heb ik die. Uh, ik, ben, ik ben zelf niet zo heel tevreden over die, die zorg van de tweede nee. plaat. Maar ik, ik ben ook niet zo. Ja, dat zijn bepaalde dingen die ik word Eigenlijk kan, maar andere dingen zoals met poppetjes. Uh, weer wat mm -hmm. minder. Ja. En bij de, de, de, de derde revive plaat heeft uh, de zoon van Steve uh, heeft dat op zich genomen. En die kwam met een iets wat overtuigender uh, robot op de proppen. Dan gaan we nou, een wat, nieuw, wat meer uh, geëvolueerde Flappy uh, ja. op de hoes. Als tempelier gaat hij in vuur en bliksem. Uh, ja, vuur, strijd, en op, vuur en vlam. Vuur en vlam in de uh, ja. <laughs> uh, uh, Zo net uh, Jeroen, geloof ik. Ja. Jongbrede hoorden. Okay. Ja. Alright, helemaal goed. Het volgende nummer die we zo gaan draaien is dus de titeltrack, track, Carnival of Chaos, de vierde track van het album. Wat jullie me weer over dit nummer vertellen? Ja, van dat al goed, goed opletten aan de tekst ook. Ja, zou ik zeggen. Ja. En dat dat geeft een beetje een beetje weer ook van. Het, het, het, het, het, de periode ja. uh, Zeker ook in die, in, die, in die periode tussen de tweede en derde plaat. Of nee, de eerste en de tweede plaat. Die 17, uh, 17 jaar. Ja. Dat, dat is daar wel, wel in verwerkt. Uh, in verwerkt. Oké, okay, nou helemaal goed. Dan gaan we dan, uh, nu instarten. En dan uh, sluitend uh, gaan we luisteren naar Last in the Shadows. Tot zo. Blijf luisteren uiteraard.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 Miii Welkom terug, we hoorden net twee nummers achter elkaar van het nieuwe en derde album Carnival of Chaos, uh, Chaos van de permanent komende heavy metal band Reviver, die vanavond uh, bij mij te gast zijn. Eerder draaide ik al uh, Carnaval of Chaos en aansluitend Lost in the Shadows, uh, wat uh, nummertje 6 is op het album. Uh, dit nummer is ook uitgebracht als uh, single, uh, begreep ik, uh, inclusief visualizer. Ja, klopt. Dat, was, uh, ja, dat is toegevraagd door We uh, ja. Willen jullie van dat nummer een uh, visualizer maken? Ja, Ter, uh, ja als was als ja. het uh, eerste wat we willen laten horen van de plaat. Oh, dat was ook echt het allereerste wat jullie uitbrachten, ja. Ja, ja dat dus het eerste wat we willen laten, laten horen. Okay. Was voor, voor de uh, <coughs> release was dit nummer het eerste wat... Uh, dat eerst, ook, ook de kennismaking met de zanger natuurlijk, ja. Ja, met, uh, met de nieuwe zanger. Michel, ja. ja. En, uh, het is meer een ballet, ook hè? Ja, semi-ballet. Uh, semi-ballet, ja. ja, precies. Ja. Het is niet echt ballet, maar wat, semi jaar Ja, ja een je Pa en soft. soft. Ja, precies. vergeleken met de rest van het album inderdaad. Nou, we maken dat soort nummers omdat Leon het zo leuk vindt. Ja. Ik vind het kan het niet een beetje goed uh, oefenen. <laughs> en uh, waar gaat dit uh, nummer over? Het, het, het gaat over uh, keuzes, uh, keuzes die je maakt uh, in het leven. Soms, uh, wat, wat, is, wat is het juiste pad? Uh, soms uh, is het pad door het licht uh, wat, wat, wat makkelijk Of het, Is dat dan wel het juiste pad? Of ja. kies je de moeilijke weg? Ja, precies. En is, is dat het, de, de moeilijke weg door het duister, door het duistere dal met allerlei obstakels? Nou, ja. Dat is misschien dan wel het juiste pad geweest. Kenmerkt het ook wel een beetje ja, hoe de, de, de weg de, voor jullie kom. is geweest. Ja, ja. <laughs> de behoorlijke uh, gauw ook. Dus. En uh, het album is nu alweer uh, ruim vier maanden officieel uit. Uh, hoe is dit album ontvangen tot nog toe? Uh, uh, dit album is uh, ontvangen als het uh, beste Reviver album tot nu toe. Ja. ja, daar is iedereen het wel over eens. Ja. ja. En uh, positieve op reviews. Ja. ja, heel blij mee. Ja, veel uh, verschillende websites hebben jullie uh, album uh, gereviewd. Uh, ja. Metal Underground, uh, Metal Experience, Metal Temple Magazine... om er even een aantal te noemen. Maar ook uh, onze eigen Aardschok Magazine... heeft jullie album uh, beoordeeld met een prachtige 80 punten. Dus over het algemeen waren ze dus uh, aardig positief over het album. Ja, Zeker uh, voor de stijl muziek die we maken. Want over ja. het algemeen ja, traditionele power metal uh, in, in ja, Nederland nee. uh, doet dat toch altijd wat minder. Ja, het, is het is Vooral moeik, in he? Duitsland uh, waar het altijd ja. goed, uh, goed doet. Er zijn nog wel leuk, Griekenland, ja. dat soort landen. Ja. Die zijn allemaal helemaal altijd hotel, botel of power metal. Ja. In Nederland uh, is het toch altijd wat een beetje of, argwanend. Of, ja, ja, ja. ja een beetje te veel het verleden hangen ja. dit. Ja. Maar uh, de, deze, deze plaat heeft het, heeft het goed gedaan. Ja. Daar zijn we erg blij mee. Gelukkig maar, ja, dat is ook belangrijk. En hoe kijken jullie zelf naar het uh, eindresultaat? Uh, het proces wat eraan vooraf ging. Ja, ja, je zei het al, het beste album uh, tot nog toe. Uh, ja. Maar uh, yeah. Wilde jou, uh, ja. Wel was jouw. jou? Ik uh, vind het uh, prima plaat geworden. Ja. Eigenlijk. Ja. Dus uh, de totstandkoming was ook gewoon uh, ja, echt heel leuk. Ik kreeg gewoon, om een paar weken kreeg ik gewoon een nummer van Fred of van Tom uh, gestuurd. van uh, ja. Hier ga je drum tracks voor, voor proberen te bedenken. Oké. Okay. Dan ja. uh, gaan we aan de slag. En dat, yes. uh, eigenlijk, er is eigenlijk maar heel weinig wat ik heb bedacht, waar ze van zeiden van, ja, dat misschien moet helemaal, dit even, ja. uh, even wat meer zo'n soort dingetje of zo. Mee, uh, mee. Eens ja, in het meeste, ja. uh, ik denk dat 95% toch zeker wel gewoon mijn ding echt is. en dat echt Die laatste 5% meer, misschien een beetje wat van Fred ja. of van Tom, dat zeiden van, Probeer iets, zoiets of zo. Ja, en de, de reviews waren. Maar ook, ze hebben uh, me eigenlijk gewoon best wel vrij gelaten erin. Ja, dat is wel fijn inderdaad. En de, de reviews waren ook uh, vrij enthousiast over de uh, ritmesectie, dus over ja. jouw werk. Dus ja, gelukkig dat wel. Voor uh, ja, een guitarist <laughs> uh, die een beetje probeert ik, te komen. Ik wou net zeggen, toch? <laughs> <laughs> Dan mag je dus uh, best uh, wat, uh, ja, noemen we ja. dat. Minder bescheiden over zijn, lijkt me. Ja. En uh, in welk land? Ja, ik denk Duitsland. Hè. Je zei het net al, Fred, uh, is het album best te ontvangen? Duitsland? Ja, maar vooral of, ook in uh, vooral. Ook wel ja, ja, Nederland. Zeker. Ja, zeker. Uh, ja, her en der ook. We hebben Italië, Engeland. Uh, we hebben overal recensies. Het, het was eigenlijk overal allemaal, allemaal goed. Ik heb, ik heb geen uh, mindere recensie uh, gezien. Okay. Uh, cijfers lagen. Ja, de, de, de, de, de negens hebben we zelfs voorbij zien oh, wow. komen. Aan de onderkant was uh, er cijfer hebben we ook wel. Dat was, dat was, dat was dan wat. De, de, wat, wat meer bescheiden rating, om het zomaar mm -hmm. te, te, te noemen. Ja. Maar ja, deze, deze plaats scoorde over het algemeen toch wel, echt wel, echt wel net, net even een oh, half punt, punt meer, hoger dan de vorige twee platen. Ja, ja. beter. En als jullie zelf een uh, favoriet nummer mogen bestempelen op dit album, welke zou dit zijn en waarom? Uh, Goede vraag. Ja, maar dat, ja. Wat vind jij Leon? Ja, ja, voor mij blijft het moeilijk, want uh, de titels blijven bij mij nog niet. Ja, die <laughs> blijven niet echt hangen. Nee. <laughs> ik, uh, bij mij zijn het vooral... Ja, dat is een beetje lul richting Fred, maar voor mij zijn de nummers die Tom heeft aangeleverd. Mm -hmm. Dat zijn meer mijn, mijn favoriete nummer omdat ik daar wat meer dingen op kon proberen. Okay. Tom heeft toch een beetje altijd een beetje van... Hey, ik ga geen uh, vier keer dezelfde riff spelen. Nee, ik speel die riff vier keer, maar ik ga er de hele tijd... Rare verschuiving kiezen, weet ik het allemaal oh, ja, ja. niet. Maar daar word ik wel weer door een beetje gezegd van, oké, okay, dan moet ik ook uh, scherpe, even extra stapje ja, uh, zeg maar zetten. Ja, dus dat dus, uh, maar dus motiveert ja, je ook beter. Hoe die nummers Jij bent Je hebt je de titels, je kunt de nummers de erop voorbij pakken, die ervoor ja, staan. Dat. Dat, dat ja. ja, maar dat is dus het probleem. Dat, uh, dat weet je nog even niet. Ik weet Friday the 13th bijvoorbeeld, oh, ja, dat weet ja, ja. ik dat is, dat is dan een van nummer van het album. Ja. Ja, ja. Als speciaal, speciaal voor jou, Leel, vind ik... Uh, long Way From Home, mijn favoriete van de plaat. Kijk, ja, dat, is mooi. dat is een mooi uh, bruggetje naar uh, de volgende plaat. Die we zo gaan doen. Ja, uh, yeah, Long Way From Home. Hè. Zijn jullie zelf ja, verder uh, van huis geweest wat betreft optredens? Ja, Duitsland heb je al genoemd natuurlijk. Maar ook... Uh, of verder dan uh, Europa? Of is nee, dit, uh, Duitsland of is gewoon als het, beste wat, het uh, wat we geweest zijn. Okay. Ja. En in dit uh, nummer uh, is er gebruik gemaakt van ook wat klassieke instrumenten. Uh, cool. Wat het zeker ook te hoede komt natuurlijk. Uh, en het album zeer afwisselend maakt. Vanwaar de keus uh, van deze prachtige toevoegingen? Ja, nou, het, het, het nummer is oorspronkelijk geschreven op uh, piano. Mm -hmm. Uh, en het is ja, het, het, het heeft wel aardig wat achtergrond uh, dit, dit, dit, dit ja, nummer meer een emotioneel nummer vond, het, uh, ja. Uh, ja, kijk We hebben 15 minuten nee, nu, gaan dat gaan we niet doen dan zijn we na de <laughs> nog niet klaar nou, we gaan hem uh, lekker instarten, we houden het lekker kort maar krachtig uh, Long Way From Home dus, en daarna Land of the sinners. walking beside me? Is there an angel in front of me? Is the angelic walking beside walking beside me Is that an angel in front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 And of this. En horen hoorden we het door Iron Maiden beïnvloede nummertje 10 van het album. En draaide ik in het laatste blokje van vanavond. Aansluitend op Long Way From Home. Natuurlijk voor mijn speciale gasten van vanavond: Power Metal Band Reviver uit Permanent. Het zit er alweer uh, bijna op, heren. Vond je het een beetje gezellig? Ja, ja zeker. Absoluut. zeker. Ik vond het ook super gezellig om jullie te hebben. En uh, Sander, uiteraard ook uh, bedankt Internet voor jou aanwezigheid. celebrity, Sander yes, Pieter. Yes, yes. yes. <laughs> uh, ik vond het ook gezellig. Uh, voor we straks uh, helemaal uh, uitgaan, wil ik nog even weten of uh, jullie sinds de release van het album. Al uh, veel optredens hebben mogen doen ter promotie daarvan? Nou, we doen uh, helemaal geen optredens. Helemaal geen optredens? <laughs> nee. hoe, hoe komt dat? Nou, <laughs> ja, we, we worden ontzettend ver uit elkaar. Ja, en dat natuurlijk. is lastig. We hadden uh, ja, het, het wel, wel afgesproken, mocht, mocht er een, een, een, voor, voor een grote festival of wat, wat, even iets komen. Dan. Ja. Maar we hebben het eigenlijk uh, afgehouden, ja, ja, omdat het dat, omdat dat praktisch uh, niet haalbaar niet is. Uh, dat is wel jammer in en de ene dat kant. Dat is zeker. Ja, jullie uh, hebben ja. verleden natuurlijk wel uh, opgetreden. Veel, uh, ja, heel ja, veel. Ja. En, uh, wil je het uiteindelijk nog wel een keer gaan oppakken of als het de gelegenheid uh, zich aandient? Of is het? Uh, ik, ik, helemaal, heb, uh, uh, uh, ik heb, ik uh, heb vanaf het begin gezegd van, ik ben gewoon, ik drum het alleen. Yeah. Maar ik word steeds meer gewoon, eigenlijk als nu echt als vijfde bandlid gewoon. En ik heb uh, nu heb ik er ook wel vrede mee. Ja. Yeah. En als Fred zegt van uh, ik heb een aanbieding voor een uh, leuke optreden, zullen we het doen? Ja. Dan zeg ik ja. ja. Maar ja, dat zal dus niet meevallen ook, denk ik, om optredens te krijgen. Of, uh, want ik, dat is ook best wel een in, in Nederland, oh, denk ik. Ik denk als je, vooral als je een goed uh, boekingsbureau hebt, mm -hmm. dat je wel, uh, dat wel rap gaat. Want als mm -hmm. ik soms uh, bench voorbij zie komen, hoeveel optredens die hebben. Ja. En ik denk van, oh, maar dan moeten wij dat ook wel kunnen. Dat lijkt me dan ook wel, toch? Ja. ja. Nou, ik hoop het, uh, dat het uh, zich uiteindelijk ook uh, zal aandienen voor jullie, want dat uh, is ja, ook al, ja, ja, ja, wat ik zeg, kijk, als, als Fred en Tom zeggen van zullen we optredens gaan doen, ja. dan in het begin had ik gezegd van ja, ik weet het niet, en nu zeg ik van let's go. Als het zich aandient, dan, uh, dan gaan we ervoor. Precies. Ja. Okay. Ik zal donderdag zien Tom, zal het weer eens met hem over hebben. Yeah. Ja. En dan of gaan we ook niet? over plaat nummer vier hebben. Dat ja. gaan we het ook over plaat nummer vier Ja, <laughs> dat is uh, inderdaad uh, mijn volgende vraag. Wat uh, kunnen we van jullie verwachten in de nabije toekomst? Uh, jullie zijn dus alweer bezig met nieuw materiaal. Hè? Dat dat al, het al nou ja, wat, ik, wat ik eigenlijk in het eerste eerst uur al zei. Stefan, uh, uh, Michel en ik hebben besloten met z'n drieën gewoon de nieuwe plaat te schrijven. Jo. En nu mogen het alleen inspelen, Tom en uh, Fred. <laughs> Oké, okay, nou, ik ben uh, <laughs> reuze benieuwd <laughs> hoe dat gaat uitpakken. <laughs> uh, ik, ik, ik ben er wel voor, hoor, om ja? op deze manier. Uh, <laughs> Oké, <Okay>, nou. <laughs> ja, ik, ik denk ja, dat wij nu, um, nou, ik denk een nummer of vijf, een zes, denk ik wel. Ja, we het hebben toch behoorlijk wat licht zelfs. Ik heb al iets van anderhalf of twee nummers al... Uh, wat Aangedragen, Michel heeft er al twee, Steven, volgens mij ook al twee, okay. Fred laatst al eentje. Dus ah, het gaat eigenlijk wel. Dus het uh, moet een, een volwaardig album worden ook weer? Ja, Is ja toch? toch? Ja, zei, Ja, we, we, we, we willen ongeveer 15 uh, nummers schrijven. Oké. Okay. Ieder, uh, ieder drie, zo ongeveer. En dan vanuit die 15 nummers maken we een selectie uh, wat ja, er worden. Oké. Okay. Okay. En, uh, en streven voor wanneer uh, het album zou moeten verschijnen. Ja, we hebben dat niet al echt, echt, een, een, een, echt uh, een, een tijd over, nee. uh, over afgesproken. Uh, ja. Ja. Zo, zo. Uh, Tom en ik zijn nu heel druk bezig met uh, gitaar opnemen voor mm -hmm. de derde PPTA-plaat. Dus ja. daar uh, staat onze focus nu eerst echt eerst, volop. pop. Uh, ja, precies. En zo gauw dat uh, achter de rug is, dan, uh, dan kun je daar weer op, uh, de op de storten. Ja. ja. ja. All right, nou, maar Goed. Uh, uh, als de mensen jullie uh, muziek willen aanschaffen of beluisteren en jullie merchandise willen kopen, waar kunnen ze dit precies doen? Ik kan via de, de website, dus, uh, ja. reviverofficial.com. Mm -hmm. uh, ja, daar, daar is ook een webshop in en daar kun je de, alle, alle cd's en ook uh, merchandise right. aanschaffen. Patches, patches die je die je okay. je vroegen we je jas bij hem, ja, ja, precies. Vroeg je, je, patches, je ja, ik heb je, het dat, ook nog op ja. mijn jas ja hoor ik heb hem nog altijd ja. bewaard ja. jas vol met die jas die hebben we ook okay. die hebben we ook ja. doen dus uh, ...supporten deze band. En je kunt de, het album ook nog steeds winnen... ...maar dan moeten jullie wel snel zijn. Want uh, ja, dat, de uitzending zit er bijna op. En dat kan uh, door middel van de prijsvraag... Uh, ...die Fred dus nog een keertje zal uh, voordragen. En je kunt dus ook een t-shirt winnen... ...en een gesigneerd album van uh, Carnival of Chaos. Ah ja, nogmaals. Uh, nog één keer. Oh, yes, nog één ja, ja. keer. Dus uh, voor het eind van de uitzending wil ik graag antwoorden zien. En geef ook even een linkje of een, een, een tipje mee... voor als de vraag toch te moeilijk blijkt te zijn. Kijk op Discogs. Yes. Dus welke zanger? Wie zong er op het Reviver album, album met nummer RE001? right. Nou, stuur je antwoord dus in uh, via... Discord onze... is je vriend. Ja, precies. Die uh, zal het antwoord kunnen geven. Dus ga nu gauw googlen naar uh, Discox en uh, stuur je antwoord dus nog snel in, voordat het uh, op zit... naar uh, Play It Loud, uh, at ZFM Zandvoort, de Facebookpagina uiteraard... via een privéberichtje. Doen. Want je kunt een prachtig pakket winnen. Dus het gesigneerde album en t-shirt. Nou, uh, dan zit mijn tijd er weer bijna op. Uh, dat gezegd hebben, sluiten we de avond dus af met jullie. Single Crucified and Survived. Waar ook een officiële videoclip bij gemaakt is. Michel uh, maakte daarin zijn eerste opwachting, geloof ik. Ja ja, ja, ja, ja. Hoe was het om uh, de clip met hem te maken? Oh, dat was een ontzettend, dat was een ja. ontzettend gezellige dag geweest. Het ja. was ongelooflijk uh, koud. Ja. Zeker uh, daar in Friesland uh, is het nog eens een paar graadje. En we gingen de dijk op en we waren helemaal volgepakt. En we hebben ook nog op het, op het, op het wat, hebben we nog, gitaarzaal. Daar ben ik nog in het, uh, met, me, met mijn mooie nieuwe schoenen speciaal voor de videoclip in het, uh, in het slik weggezakt. En dat was ook nog... Het uh, uh, nee, was ontzettend leuk en... en, en uh, was, uh... We gaan het uh, draaien nu. Uh, heer Onwijs bedankt voor jullie komst naar uh, Zandvoort vanavond. Uh, en, ook, uh. en aanwezigheid uh, bij Play It Loud natuurlijk. Ik wens jullie heel veel succes in de toekomst met Reviver. Dankjewel. En alles wat uh, op jullie pad komt. En uh, ik bedank mijn luisteraars vanavond ook weer voor het luisteren. Volgende week ben ik er in verband met vakantie niet. Maar je kunt uiteraard wel luisteren naar een nieuwe uitzending van Play It Loud Underground met Ben van Rode. Waar hij jullie weer zal verblijden met een lekker stevig potje Black and Death Metal uit eigen collectie. Of een interview met Morgan van Marduk dan wel doorgaat, laten we jullie uiteraard voortijdig weten. Dus stay tuned. Tot over twee weken. Voor nu ga ik dus uit met de heren van Reviver uit. En hun single Crucified and Survived. En mijn laatste woorden natuurlijk. Horns up and stay metal. Muzzle.